Ember Brandsen met het NOS Journaal. In Heerle is de brandweer uren bezig geweest om een brand in een bedrijfsverzamelgebouw onder controle te krijgen. Dat lukte pas nadat met een shovel gaten waren gemaakt in muren. Daardoor kon een brandhaard in de kelder worden bereikt. De bewoners van ruim tien woningen in de buurt moesten uit voorzorg enkele uren hun huis uit. Volgens de brandweer kan het nablussen tot in de loop van de ochtend duren. VND staat vandaag voor de rechter vanwege de voorgenomen salarisverlaging voor het personeel van bijna 6%. Het kortgeding is aangespannen door de vakbonden. Zij eisen dat VND het besluit terugdraait. De salarisverlaging werd vorige week afgesproken met de banken, eigenaars Sun Capital en verhuurders van winkelpanden van VND. De partijen hebben stevig met elkaar onderhandeld om een faillissement van de warenhuisketen te voorkomen.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 Terrorgroep Islamitische Staat heeft een groot deel van de Libische kust veroverd en duizenden Libiërs vluchten de zee op. Italië wil dat de VN een interventiemacht naar Libië stuurt om de opmars van IS te stoppen.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 Down I'm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 Oh mm -hmm.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 Dromen, maar ik heb slapeloze nachten. Licht te staren in het duister. Met de eindeloze droom. Geen reden om hoger nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Ik heb gezien, alles kan zo veranderen in goud. Dus dan liever een gauw. Maar insteken zonder net de mouw. Ik zie mezelf niet zo graag.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 ik heb slapeloos en nacht. Yeah. En ik wil back to the future. De voel brandt de plek van mijn voeten. Ik rij straks de stad, licht, sturken. Blikken voor ijzer in de stad, voor met schurken. Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik ben lief in de buiten. mijn gedachten op een masterplan. De glans met de duivel, de geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelussen, daar ik even stil zit. Klaar voor de angst, die de hele linke kicks verslaven. Net alsof jij aan de heroïne zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar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 He's on